Goedendag dames en heren, van harte welkom op de Balg Express. U gaat vandaag een tocht maken naar de uiterste oostpunt van Schiermonnikoog, de Balg. De tocht voert door het Nationaal Park over het breedste zandstrand van Europa. Onderweg kunt u genieten van de enorme wijdsheid van dit landschap dat altijd in beweging is. Geen dag is hetzelfde. Het getij, de wind en het water, maar ook de lichtinval zorgen ervoor dat het strand iedere dag anders van karakter is. Het is dan ook elke keer een verrassing wat de tocht ons brengt. Er kunnen zeehonden op het strand liggen, ook kunnen er bijzondere schelpen als de wulk en de noordkromp te vinden zijn. Na noordoostenwind is er misschien wel barrensteen te vinden. En wie weet wat de zee ons nog meer te bieden heeft vandaag. De tocht naar de balg duurt ongeveer drie kwartier. Onderweg is er genoeg tijd om u te verwonderen over de dingen die er te zien zijn. Eenmaal aangekomen heeft u ongeveer een half uur om over de balg te dwalen. We rijden nu over de badweg richting het strand. Let u onderweg eens op de karakteristieke vakantiehuizen die links en rechts staan. Velen zijn al bijna een eeuw oud en vaak al jarenlang in bezit van families die daardoor een innige band met het eiland hebben. Schiermonnikoog is sinds 1866 officieel een badplaats. En de vakantiehuizen langs deze weg geven een kijkje in de rijke badplaatshistorie van het eiland. In vroeger tijden stond aan het einde van de badweg, op de plek waar zich nu de fietsenstalling bevindt, het Badhotel. Een voor die tijd luxe kuuroord, zoals die ook op de Duitse Waddeneilanden waren te vinden. Vanzelfsprekend bevond hier zich ook het badstrand waar de badgasten hun zeebaden namen. Door het oprukkende zeewater is het badhotel in de golven verdwenen. Ook is het strand daar niet meer in gebruik als badstrand. Tegenwoordig is het strand op die plaats een activiteitenstrand. U kunt hier bijvoorbeeld vliegeren, blowkarten en kitesurfen. Aan uw rechterhand ziet u hoog boven de duinen dennenbomen staan. Deze zijn ooit aangeplant voor houtproductie door de laatste adellijke eigenaar van het eiland. Graaf von Bernsdorf. Veel van deze bomen zijn meer dan 100 jaar oud. Van houtproductie is het nooit gekomen. Tegenwoordig floreert er de schiermonnikooger flora en fauna. ...en biedt het bos een schuilplaats voor talloze strand- en trekvogels. Even verderop begint het huidige badstrand... ...waar het op mooie dagen een drukte van belang is. Zonnen, zwemmen of een zandkasteel bouwen... ...het badstrand is groot genoeg voor allerlei vormen van strandvermaak. In de maanden juli en augustus is hier strandbewaking door professionele lifeguards die opgeleid zijn om badgasten te wijzen op de gevaren van de zee en eventueel in te grijpen indien nodig. Na het badstrand volgt aan uw rechterhand de Stuifdijk. Deze dijk, door Rijkswaterstaat aangelegd, was ooit onderdeel van de plannen van de overheid om de Waddenzee in te polderen. Tegenwoordig biedt het rijshout dat op de Stuifdijk groeit bescherming en voedsel voor talloze vogels die Schiermonnikoog oog aandoen tijdens hun jaarlijkse noord- of zuidwaartse trektochten. Een wandeling om de Stuifdijk geeft inzicht in de prachtige natuurlijke verscheidenheid die Schiermonnikoog oog te bieden heeft. Aan de ene kant de kwelder en het wat, aan de andere kant jonge duinvorming en de Noordzee. Twee keer per etmaal is het opkomend water en twee keer per etmaal is het afgaand water. Er zit dus steeds zes uur verschil tussen hoog en laag water, dat elke dag op ongeveer drie kwartier later valt en elke dag verschilt in waterhoogte. De waterhoogte is afhankelijk van de windrichting en windkracht, de maanstand en het jaargetijden. De Balgexpress rijdt altijd met afgaand water. Let maar eens op het spoor van de Balgexpress op de heen- en terugweg. U zult zien hoe ver het water zich in twee uur kan verplaatsen. U kunt zien aan het aanspoelsel dat vaak door zeewier gekenmerkt wordt, tot waar de zee met hoogwater is geweest. In dat zogeheten vloedmerk zijn allerhande vondsten te doen. ...schelpen, stukken oerhout en wrakhout van de vele houten schepen... ...die in de loop der tijd boven de kust van Schiermonnikoog zijn vergaan. Ook vindt men er vaak spullen afkomstig van de scheepvaart. Touw, stukken visnet, handschoenen, veiligheidsbrillen en helmen. Na harde wind uit het noorden spoelt er altijd meer aan. En zodra de windrichting naar het noorden draait begint het Juttersbloed bij vele eilanders sneller te stromen. Het karakteristieke landschap van schiermonik -oog vormt zich onder invloed van weer en wind. Wanneer pioniersplanten als biestarwegras en helmgras wortels schieten en ondergestoven raken door het zand, vormen zich duintjes. Ook aanspoelsel, zoals een schelp, Hout of een viskist kan het begin zijn van een duin. Wanneer deze jonge duinen niet worden overspoeld door het opkomende zeewater, kunnen ze uitgroeien tot een stevige natuurlijke zeewering. Zodra de duinen afkalven door storm en hoog water, blijven de wortels van het helm- en biestarwegras intact, zodat het hele proces zich kan herhalen. Aan de noordwestkant van het eiland vindt u hoge duinen. Deze duinen raken langzaam maar zeker begroeid met gras, struiken en bomen. Slechts op enkele plekken, zoals in de buurt van de vuurtoren bij de bunker Wasserman en bij het Kapenglop, zijn nog stuivende duinen te vinden. Vereniging Natuurmonumenten beheert het Nationaal Park Schiermonnikoog en zet grote grazers in de duinen in om de dynamiek in stand te houden. Gezonde duinen zijn stuivende duinen, met konijnen, tapuit, orchideeën en parelmoervlinders. Op onze tocht naar het oosten is het op het strand goed te zien hoe duinen ontstaan. Met droog weer en stuivend zand bent u getuige van dit immer voortdurende proces. Straks op de balg kunt u het begin van de duinvorming goed waarnemen. Het karakteristieke landschap van Schiermonnikoog vormt zich onder invloed van weer en wind. Wanneer pioniersplanten als biestarwegras en helmgras wortelschieten en ondergestoven raken door het zand, vormen zich duintjes. Ook aanspoelsel, zoals een schelp,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 Straks op de balg kunt u het begin van de duinvorming goed waarnemen. Onderweg komen we tal van vogels tegen, foragerend in het water en op het land. De bekendste zeevogel is de meeuw. U ziet kokmeeuwen, zilvermeeuwen en mantelmeeuwen. De kokmeeuw is klein van stuk en heeft een zwarte kop. Rode poten en een zich duidelijk aftekenend zwart oog. De zilvermeeuwen herkent u aan de lichtgrijze vleugels, witte borst en gele snavel. De vleugels van de mantelmeeuw zijn donkerder van kleur... en hij is een slag groter dan de zilvermeeuw. Meeuwen eten vrijwel alles. Schelpdieren, krabbetjes en vis of ze eten van karkassen van gestorven vogels en zeehonden. Een andere strandvogel is de aalscholver. Deze grote zwarte vogel met zijn vlijmscherpe lange snavel staat vaak met de vleugels uitgespreid op het strand. Dit komt doordat hij naar vis duikt en zelfs de vis onder water najaagt. Hiervoor heeft hij, in tegenstelling tot andere watervogels, geen vet op de veren dat voor drijfvermogen zorgt. De aalscholver laat zich na elke jachtpartij in de wind drogen, totdat hij weer opstijgt om te gaan vissen. U ziet verder kleine vogeltjes in groepen achter de golven aanrennen. Dit zijn strandlopertjes... Deze bewegelijke vogels broeden in het noorden op de tundra en tot en met november kunt u ze vooragerend op het Noordzeestrand aantreffen. Het is een mooi gezicht deze vogeltjes schade te slaan. Ze zijn altijd net even sneller dan de aanrollende golven. In de herfst, vlak na storm uit noordelijke richting, ziet men ook wel jagers op het strand. Grote meeuachtige vogels die achter meeuwen aanzitten om ze het voedsel uit de snavel te jagen. Verder zien we soms zwarte zeeëenden, zeekoeten en heel zelden een Jan van Gent die door zwaar weer uit koers geraakt zijn. Op de plaats waar we nu rijden bevond zich tot in de jaren negentig van de vorige eeuw het eindpunt van de Balgexpress. Ons huidige eindpunt bevindt zich vandaag de dag ongeveer 4 kilometer vanaf dit punt. Dit is ongeveer een kwartier rijden. Over enkele ogenblikken staat u midden in de elementen op de balg. De zandplaat in het uiterste oosten van het eiland. Balg betekent geul. En het water in deze geul stroomt met afgaand water van de Waddenzee naar de Noordzee en met opkomend water weer terug de Waddenzee in. De balg verplaatst zich oostelijk. Door natuurlijke aanvoer van zand en het dichtslibben van zandplaten in de Waddenzee wint de Balg terrein. Vanaf de jaren negentig in de vorige eeuw is de balg al zo'n vier kilometer gegroeid. Geografisch gezien ligt de eilandenbalg in de provincie Groningen. Maar dit gedeelte van het eiland hoort officieel bij de provincie Friesland. Het komt regelmatig voor dat er zeehonden op de balg liggen. U ziet straks de ebbstroom voorbij trekken richting de Noordzee. Vaak laten zeehondjes zich een stuk meedrijven en steken nieuwsgierig hun hoofd boven het water uit. Het afgaande water valt samen met het rustmoment van de zeehonden, die met hoogwater jagen. Een volwassen zeehond eet tot wel 5 kilo vis per dag. In juni krijgen de zeehonden hun jongen. In deze periode worden de jongen door hun moeder gezoogd. Wist u dat jonge zeehonden melk drinken van verschillende moeders als dat nodig is? Een jonge zeehond leert al gauw voor zichzelf te zorgen. Al na enkele weken wordt hij door de moeder alleen gelaten en moet hij zelfstandig verder. Wij houden goed in de gaten hoe lang zeehonden op het strand liggen, of ze gewond zijn, ziek of ondervoed... Indien nodig wordt het zeehondje dan opgehaald, maar we laten de natuur zoveel mogelijk haar werk doen. Denkt u erom dat wij hen in feite storen tijdens hun rustmoment. U kunt ze naderen en van dichtbij bewonderen, maar wij verzoeken u ze zo min mogelijk te verstoren. U kunt langer naar zeehonden op het strand kijken als u ze rustig nadert en gepaste afstand bewaart. Ongeveer 20 meter. De meeste zeehonden liggen op Simons Zand, een eilandje tussen Schiermonnikoog oog en Rotterdam-plaat. In de zomer liggen er soms honderden zeehonden te rusten. U kunt dit straks door de telescoop zelf waarnemen. We struinen straks ongeveer een half uur over de eilander Balg. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de chauffeur. Natuur is een bron van inspiratie en verwondering. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Natuurmonumenten is een beweging van mensen met hart voor de natuur. Die natuur stellen we veilig door gebieden aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Doe ook mee aan natuurbescherming. Word lid van natuurmonumenten. Binnen enkele minuten zijn we weer terug bij de opstapplaats. Denkt u bij het verlaten van de wagen om uw eigendommen? Hartelijk dank voor uw interesse en we zien u graag weer eens terug op de Balgexpress.